Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feelgood Club. Word nu lid. Sport vier weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Basic Fit. Ja, lieve mensen. Pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag. Outdoor kleding en schoenen van Travelin. Nu tot 70% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij bol. Kijk eens naar buiten. Mis je iets?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 Goedemorgen. Er zijn fouten gemaakt bij het bouwen van een brug... in het Gelderse Lochem. Twee jaar geleden kwamen twee bouwvakkers om het leven... toen een deel van die brug tijdens het hijsen viel. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is van tevoren niet goed gekeken... naar de gevaren die er zouden kunnen zijn. De bouwbedrijven vertrouwden te veel op elkaar. De onderzoekers zeggen, kijk een volgende keer of je dit werk ook kunt doen... zonder dat mensen op gevaarlijke plekken staan. De vakbonden zetten het kabinet verder onder druk. Als de pensioenplannen niet helemaal van tafel gaan... Willen ze niet meer met de regering praten. Er is veel kritiek op het sneller laten stijgen van de AOW-leeftijd. Premier Jetten zegt in de Tweede Kamer dat moeilijke beslissingen erbij horen. Grote keuzes maken is nu nodig om een aantal thema's echt los te trekken... maar ook om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen... ook nog kunnen rekenen op een goede toekomst. De premier reageert vandaag op alle kritiek die partijen gisteren hadden... op de plannen van zijn minderheidskabinet. De man die dood is gevonden in een huis in Amsterdam... is omgekomen door een misdrijf. Dat denkt de politie na eerste onderzoek. Slachtoffer is waarschijnlijk de bewoner van 81. Er zijn nog veel vragen, ook over het waarom. De recherche is bezig sporen en dus antwoorden te vinden. En bij een groot tennissternooi in Amerika... hebben ze nu een woedekamer. Daar kunnen spelers even stoom afblazen... als ze hun frustraties niet kwijt kunnen. Hangen geen camera's, dus ze kunnen helemaal los. Tennissers vroegen er zelf om... omdat ze nu vaak in beeld worden gebracht... als ze bijvoorbeeld hun racket kapot slaan. Zelfs als dat backstage gebeurt... en ze denken dat er geen pottenkijkers bij zijn... die zijn er dan wel en dan gaan die beelden de wereld over. Het weer van Weerplaza, een mix van wolken en zon, 11 graden aan zee. In het binnenland kan het lenteachtig worden met 18 graden. Op dit moment staan er zes files. Drie files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en de Nederlandse grens. 3 kilometer vertraging een kwartier. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Moordrecht en Blijswijk. 4 kilometer 28 minuten. En de A37 van Knopet-Holsloot naar Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. 2 kilometer vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. bij 94,3. De A4 van Berg-op-Zom naar de Belgische grens. bij 242,3. En de A7 Herenveen richting Drachten. bij 155. Kom Music. Nino Bareveld. Zo maar we terug naar 26 februari 1986 in de Top 40 Classic. Nu is het F.O. Jack en L.O. Black. In My World. Q. better with you. I had a dream. I was standing on a star. en Flowers. Top 40 Classic. Vandaag in het Top 40 Classic terug naar vandaag natuurlijk. 26 februari, maar dan in 1986. Nou, en waar het vandaag dikke zon is, was het toen een koude... een hele koude dag in de geschiedenis. Zo koud dat er zelfs een Elfstedentocht gereden werd. De winnaar was Evert van Bentham. Maar hij was niet de enige grote ster van die tocht. Dus ze ook ene WA-buren mee. Ja, dat was de schuilnaam waaronder onze inmiddels koning meedeed. En hij haalde de finish. Ik ben blij. Het was een monstertocht. Ik had een weddenschap met een stel vrienden dat ik het wel kon doen. En toen heb ik het ook gedaan. Ja, het moest gewoon. Ja, mooi hoor, onze koning, met een veel jongere stem. Dit was trouwens zijn, uh, de reactie van zijn vader toe, van Klaus. Had u gedacht dat hij het haalde? Nee, nooit. <laughs> nee, nooit. Nou, was dus op 26 februari 1986. Wat stond er in de top 40? Ik heb drie liedjes uit de top 40 van toe gehaald. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten, spreek het in in de Q -music App. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Bovenaan in de top 40, op nummer 1, Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Survivor met Burning, burning Heart. Just about to burst. A and a of... En op 34 Bengals. Just another Manic Monday. Ja, ze kwamen nieuw binnen in de top 40 op 26 februari 1986. Met Manic Monday. Nou, welke van deze drie vind je het leukst? Laat het weten. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ja, ook David Guetta komt eraan. Samen met Alesso en Madison Love. Never going home tonight. Maar eerst som dark before the dawn op Q Music. I'm every second on a sky clear up, up above. Looking at the clear blue skies oh up above. Cue music. Cue music. Cue sounds better with you. Better with you. Heatwave state. Kiss before last call Yeah, baby, who says I can't have it all? En Madison Love, Never Going Home Tonight. 26 februari 1986. In de top 40. Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Stond op nummer 1. Zou die ook de meeste stemmen gekregen hebben nu. Dat hoor je zo. Survivor en Burning Heart stonden erin. Ook de Bengals met Manic Monday. Uh, Wander die zegt, uh, doe maar de Bengals met Manic Monday. Roger die zegt, Survivor natuurlijk, Burning Heart. Uh, Anna die zegt, de keuze is wel moeilijk. Alle drie leuk. Uiteindelijk heb ik op Billy Ocean gestemd. Ik zie hier nog een bericht van Norman. Natuurlijk, When the Go and Get Stuff. Billy Ocean met Danny DeVito op de saxofoon. Legendarisch. En voor mij zat hij niet op de saxofoon, maar zat hij in een achtergrondkoortje. Maar was natuurlijk een van de hoofdrolspelers van The Jewel of the Nile. De film waar dit nummer uitkomt. Maar uh, wat heeft de meeste stemmen gekregen? Ja, Billy Ocean. Te gek. Lang niet gehoord. Noem mij maar de Bengals. Goedemorgen, Mendo. Doe mij lekker de Bengals. radio! When the Go and Get Stuff! The tough gets going. Voor mij de Bengals. Billy Ocean. En Billy Ocean heeft gewonnen met 45% van de stemmen. The tough, tough. gets going, going, going, going. Has uh -huh. Ik heb ook een pil in Ibiza nog, dat liedje. Ik kwam daar dus uh, laatst een nieuwe versie van tegen. Zeg maar een soort het vervolg, waarin Mike Posner vertelt hoe het nu met hem gaat. Dat wil ik je zo maar even een stukje van laten horen. En Morgan Wallen en Tate McCray komen eraan. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur. De start van je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Chris Cross! In Amsterdam.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 Zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van Kippie. Bij BelSimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie... voor de beste prijs van Nederland. Direct een hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op Belsimpel.nl/samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido... dan ontvang je tot wel 951 euro extra voordeel. Wees er als eerste bij met BelSimpel. Groot nieuws, de big event van Opel is terug...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 Kijk alles live, tijdelijk voor 1492 per maand, zonder advertenties. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.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 Ikea, een wereld aan ideeën. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus, 3D Gold. Een bak van 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Pop, mogen alle vrienden komen gamen? Wat? Allemaal?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 Lekker dagje vandaag, de zon schijnt. Kan alleen wel bewolkt zijn hier en daar. Het is tussen de 11 en 18 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vijf files, twee met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Moordrecht en Blijswijk, 4 kilometer vertraging 26 minuten. En de A37 knoopt het Holsloot richting Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland, 2 kilometer vertraging is daar een kwartier. Q-Music, Barenveld. Met Morgan Wallen en Tate McCray. What I want: Q sounds better with you.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 If you only wanna act like lovers do, due them out too. And sometimes in the morning, go back to being someone you never know.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 Sad souls, darling. All I know are oh, sad souls. Sad souls. I've sold people for I took a pill in Ibiza. Nou, ik kwam vanmorgen een notitie tegen mijn telefoon. Mike Posten draaien en dan deze versie laten horen. Ik had er netjes een linkje bij gezet. Daar was ik helemaal vergeten iets mee te doen. Tot dus uh, nou ja, vanmorgen. Mike Post heeft namelijk een nieuwe versie gemaakt van I took a pill in Ibiza. Die heet I went back to Ibiza. En die zag ik op TikTok echt al weken geleden. Maar ik vond het wel een goed verhaal om hier op de radio wat mee te doen. Ik kan het zelf uitleggen. Maar misschien moet ik gewoon even een stukje laten horen. I went back to Ibiza. Got a hotel by the shore But now I'm 12 years older And I'm 10 years sober And Avicii isn't here no more I moved out of L.A. I'm trying to start a little family Because all the things I was taking, and decisions I was making, me headed towards tragedy. Maar het is best wel een leuke versie die hij ervan gemaakt heeft. Het gaat nu weer goed met hem, maar toen dus niet. Bij de originele versie, toen was het depressief. En nam allemaal verkeerde beslissingen. Vond het leven niet leuk. Dus uh, de conclusie: hoe je er nu ook aan toe bent, het komt goed. Dan moet je natuurlijk wel een beetje aan jezelf werken, maar dat is logisch. En dan ben je tot zoveel in staat. Luke Kensington op Q-Music met Ste: Give me love, that's what I We'll Zo so easy, to fall in love. Ja, easy. Easy. Zo so easy is niet altijd, hoor. Neem alleen winter voor liefde al. Maar op een of andere manier gaat het niet werken. Niet op dezelfde golflengte. Laten we het daar maar op houden. Nee. Ik weet ook dat het niks voorstelt. Maar misschien was het niet het juiste moment. Het kost me echt moeite. Ik, denk, ik vind het een hele aardige man. Maar ik, ik weet niet of wij echt een match zijn op liefdesgebied. Dat ja? miste wat. Het zijn geen sprookjes. Het leven is hard. En soms moet je harde keuzes maken. Sobe het probeert. Ja, je hoort het zo easy. Is het niet? Soms heb je even een preekje van je moeder nodig ook om helemaal uh, om open te de je moet op een gegeven moment echt open worden, jongen. Dat je gewoon niet alles zo oppervlakkig kan laten. Je moet op een gegeven moment ook bij jezelf naar binnen gaan kijken. Dat je iets meer geeft dan alleen maar die dikke muur. <laughs> Dat je iets meer geeft dan alleen die dikke muur. Bij André in is dit. Dit uh, is Q-Music, met nu Mr. Props. De Robin Schultz remix van Waves. My face above the water Can't touch the ground, touch the ground, and it feels like nice. I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting. Face above the water, my feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. That time you are not around, I'm slowly drifting, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. The way it gets done Zo beneden alright Stop lunchtime. Een lunchmix met onder andere... Asher en and Pitbull. DJ got us falling in love. Het nieuws komt eraan met Mart. Ja, slecht nieuws voor Odido-klanten. Gestolen gegevens van honderdduizenden Odido-klanten... zijn gelekt wat er precies op straat ligt. Hoor je zo. Oké, okay, daar ben ik wel benieuwd naar als, als Odido-klanten zijn. Ja, dat snap ik, dat snap ik. En uh, zo beneden hem kort over... spelen we natuurlijk wat dan.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 Goedemiddag, het q